1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag, chaos bij aankomst Iraanse president in Teheran. Griekse politie arresteert leden extreemrechtse partij Gouden Dageraad en Mathieu van der Poel, wereldkampioen wielrennen bij de junioren. De zon schijnt vanmiddag flink. Het is 15 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen neemt de wind nog iets toe, maar verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van de komende week neemt de kans op regen toe. In zijn koffer een paar diplomatieke successen... maar bij aankomst in Teheran vanuit New York niet een heel erg warm onthaal. De Iraanse president Rouhani is bij terugkeer bekogeld met eieren en schoenen. Correspondent Thomas Erdbrink was erbij. Thomas, wat gebeurde er? Nou, ik stond naast de auto van Rohani terwijl hij uit uh, het uh, vliegveld naar buiten kwam rijden. En daar waren een heleboel aanhangers van meneer Rohani die, die, die leuzen in zijn voordeel uh, schreeuwden. Maar er waren ook ongeveer 50 hardliners. Nou, die mannen die gooiden eieren naar de, naar de auto van de president. Meneer Rohani moest, uh, moest uh, door het open dak uh, naar binnen duiken. Uh, zijn veiligheidsmensen uh, raakten in paniek. Er werd een schoen gegooid, iets wat zeer beledigde. Is in de islamitische wereld uh, en uh, het eindigde met uh, ja, de auto van meneer Rohani die met hoge snelheid uh, het vliegveld verliet. En waar zijn die hardliners zo kwaad om? Maar die hardliners zijn natuurlijk boos omdat uh, er afgelopen week historische gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Iran en de Verenigde Staten, uh, vijanden sinds de islamitische revolutie 34 jaar geleden. En meneer Rouhani probeert daar verandering in te brengen. De hardliners die vertelden me uh, dat ze daar waren omdat ze tegen die toenadering zijn omdat ze vinden dat Amerika het land van de duivel is en dat Iran geen relaties moet aanknopen met Amerika. Maar toch uh, wordt gezegd dat Rouhani dit alleen kan doen allemaal... en dit kan zeggen, als hij de steun heeft van Gamenei... daar gaan ze dan eigenlijk ook tegen in. In principe is dat waar, al, al, al is Iran een zeer dynamisch land met verschillende machtscentra. En uh, het mag duidelijk zijn dat deze uh, 50 hardliners niet op hun eigen houtje naar het vliegveld zijn gekomen. maar daar worden gesteund door een bepaalde groep in het Iraanse machtssysteem. En dit illustreert gewoon de lange weg die meneer Rohan niet te gaan heeft. Uh, om echt daadwerkelijk relaties aan te knappen met de Verenigde Staten. en dat ook thuis er goed doorheen te krijgen. En voor die hardliners is in ieder geval te snel gegaan. Dankjewel, correspondent Thomas Erdbrink.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 Ook wil Urgenda dat de overheid de burgers meer en beter informeert... over de klimaatverandering en de risico's daarvan. De Voedsel- en Warenautoriteit is de laatste tien jaar kapot bezuinigd. Dat zeggen oud-ministers, experts en werknemers van de dienst... in gesprekken met onderzoeksjournalist Marcel Silfhout. De Stichting voor Maatschappij en Veiligheid heeft hem gevraagd... om te duiken in de wereld van de voedselveiligheid. Volgens Silfhout zijn de problemen bij de NVWA groot. De mensen die echt dit werk doen...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 En dat speelt een even grote, zo misschien nog wel grotere rol dan de bezuinigingen op zich. Het, het, het is een samenspel, zou je kunnen zeggen. En een, ook een ander groot probleem is dat het eigenlijk van volksgezondheid... waar het in 2000 toch zat, als cursies van waren destijds, dat overgegaan is naar landbouw. En inmiddels is landbouw een subdepartement geworden van economische zaken...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 gewoon niet samen kunt voegen, wat je het elkaar moet houden. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De Amsterdam Internet Exchange gaat een filiaal openen in de Verenigde Staten. De meerderheid van de leden heeft daarmee ingestemd. Afgelopen week was er onrust ontstaan... omdat een deel van de aangesloten bedrijven bang is... dat de Amerikaanse geheime dienst, de NSE, nu makkelijk toegang krijgt... tot het Nederlandse dataverkeer via internet. Amsterdam Internet Exchange is het grootste internetknooppunt van Nederland... en een van de grootste ter wereld. In Griekenland is de leider van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgepakt. Ook andere leden van de partij zijn gearresteerd. Connie Cason in Athene legt uit waarom ze zijn gearresteerd omdat ze beschuldigd worden van het vormen van een criminele organisatie. En dat is het resultaat van een onderzoek van de afgelopen tien dagen... van openbare aanklagers van de Hoge Raad. Dus het hoogste gerechtshof in Griekenland. Samen met de antiterreureenheden en de geheime dienst. En het is duidelijk dat de Griekse justitie bewijzen in de handen heeft... dat gearresteerde partijleden bij criminele activiteiten betrokken zijn. En op de achtergrond speelt natuurlijk die moord... op die...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 De christelijke partij AVP van premier Eeman... heeft op Aruba opnieuw de verkiezingen gewonnen. De AVP veroverde 13 van de 21 zetels. De sociaal-democratische MEP blijft de tweede partij met zeven zetels. Er zijn 70.000 kiesgerechtigden op Aruba. Voorlopige schattingen over de opkomst liggen boven de 80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 Dat zou ook voor de toekomst van het Groene Hart van belang zijn. En uh, er moet veel gebeuren qua toerisme, qua landbouwproblematiek, waterstand... en uh, de economie van het Groene Hart. En uh, ja, door een drachtige samenwerking met die uh, andere gemeentes... en met een krachtige, uh, eenduidige provincie, zou dat makkelijker kunnen. Hoede viel tussen 1814 en 1989 onder de provincie Zuid-Holland... maar hoort sinds een gemeentelijke en provinciale herindeling bij Utrecht. Stichtingen die oude kleding inzamelen hebben steeds vaker last van dieven die hun containers leeghalen, merken het leger des Hels en de stichting Humana. Vooral in grote steden zoals Eindhoven, Rotterdam en Den Haag komen ze vaak lege containers tegen. Er staat hier open en er ligt er vaak rotzooi op straat wat ze niet meegenomen hebben. Ja, dat is heel bizar. Ja, dat gaat naar de handel. Volgens mij ligt de prijs momenteel ongeveer rond de 70 cent per kilo. We lopen natuurlijk een hoop inkomstenmissie die uh, voor onze goede doelen bestemd zijn. En, uh, en dat niet alleen. Ik bedoel, het is weer een hoop... ellende uh, om zijn container weer opnieuw uh, te vervangen. Die moeten gerepareerd worden. De vermoeden is dat het om georganiseerde criminelen uit Oost-Europa gaat. Dieven breken de containers open, klimmen erin... of bieden mensen met een zak aan om hem voor hen in de container te gooien. Sport. Op het wereldkampioenschap wielrennen is het vandaag de beurt aan de vrouwen. Zij vertrekken over een uur. Ja, daar zo direct meer over, want Gio Lippens, we hebben een wereldkampioen. Ja, we hebben weer een wereldkampioen moet je dan zeggen. Want uh, Ellen ja, van Dijk was wel. natuurlijk afgelopen dinsdag al de wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Dat was wel verwacht. En uh, vanochtend, uh, ja, nog niet eens zo lang geleden finish Ik denk zo'n drie kwartier geleden, uurtje geleden, uh, kwam Mathieu van der Poel. Bekende naam natuurlijk, zoon ja. van Adrie van der Poel. Geweldige veldrijder ook, ook al twee keer wereldkampioen uh, in het veld, in de modder. En die kwam hier solo over de streep uh, met drie seconden voorsprong op uh, de achtervolgers. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn hart toch wel even vasthield, want hij ...greep nog even een vlag uit het publiek. Nam alle tijd om, om ja, als winnaar mooi te finishen. En daarachter kwamen ze eraan stormen. Maar hij had al een flinke voorsprong genomen. Die voorsprong liep dus alleen terug tot drie seconden. Maar hij was weggereden op de vier Er was een Fransman vandoor gegaan. Hij is in het wiel gesprongen van die Fransman. En bij de laatste klim, dat hele steile klimmetje van 16 procent... ...daar reed Van der Poel zomaar weg bij de Fransman. En uiteindelijk kwam hij dus als winnaar over de streep. Ik moet eerlijk zeggen, het is een ja, klasbak Want twee keer wereldkampioen bij de Crossers, nu wereldkampioen op de weg. En als je hem dan de vraag stelt, ja, uh, zou je dan toch niet overwegen om wat meer op de weg te gaan rijden? Want hij is net als zijn vader vroeger, hoewel dat was natuurlijk ook een wegrenner. Maar uh, hij uh, houdt echt van die cross. En dan zegt hij nee, ik blijf gewoon crossen, want dat vind ik het leukste wat er is. En ik kan later altijd nog besluiten om me volledig op de weg te storten. Zoals bijvoorbeeld Lars Boom dat ook heeft gedaan En zijn vader. Exact. Dus ook inderdaad. Uh, je hebt het over die vlag uit het publiek pakken. En dan heb ik meteen dat beeld van Marianne Vos bij me. En dan zijn we meteen bij de vrouwen. Die heeft dat ook ooit gedaan met die Nederlandse vlag zo achter over de finish. Ja. Zij is de grote favoriet. Ja, zeker. En ik denk dat die vlag inderdaad daar aan de rand van het parcours ook klaar stond voor, ja. uh, voor vanmiddag laat. Uh, voor Marianne Vos tegen half zes een beetje finishen die vrouwen. Ja, zij is natuurlijk op papier de grote favoriet. Maar... Ze tempert zelf wel alle verwachtingen. We weten het, ze heeft last gehad van de rug dit jaar. Voor het eerst eigenlijk een beetje toch last van een blessure. Uh, in eendagswedstrijden valt dat nog wel mee. Etappenwedstrijden is vooral het grote probleem bij haar. Dus ja, dit is een eendagswedstrijd. Ze heeft vorige week zondag de ploegentijdrit gereden. Dus heeft goed kunnen herstellen. En natuurlijk is zij de vrouw naar wie iedereen kijkt. Maar vergis je niet hoor, er rijden hier een paar hele sterke Italianen mee. En ook in de eigen ploeg, daar hebben we Anna van der Breggen. En die kun je je misschien nog herinneren, vorig jaar in de laatste ronden op het parcours in Valkenburg... ...was zij degene die opende voor Marianne Vos. Die eigenlijk het, de weg een beetje plaveide voor Marianne Vos. En uh, zij is misschien wel de dark horse hier. Want als zij wegrijdt en iedereen kijkt naar Vos... ...kan Vos rustig blijven zitten. En dan zou Van der Breggen wel eens kunnen wegrijden... ...op de manier zoals Van der Poel dat gedaan heeft bij de junioren. Dankjewel, Gio Lippens. Schaatsen dan, short Jorien Ter heeft een bronzen medaille gepakt... bij de eerste World Cup-wedstrijd van het nieuwe seizoen. Door die prestatie op de 1500 meter in Shanghai... heeft ze voldaan aan de eis van de NOC-NSF met het oog op de Olympische Spelen. Belangrijkste nieuws. Chaos bij aankomst Iraanse president in Teheran. Er werd met schoenen gegooid zelfs. Griekse politie arresteert leden extreemrechtse partij Gouden Dageraad. En de christelijke partij AVP van premier Eman... heeft op Aruba opnieuw de verkiezingen gewonnen. Ons over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Eh, waarin ik iedere zaterdagmiddag met twee gasten terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag aan tafel Peter Berdofsky, de CEO van maritiem dienstverlener Boskalis. En naast hem hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Leeks Hoogduin, oud-directeur bij de Nederlandse Bank... Klopt allemaal, hè? En dan Ik weer daar in Groningen, zeg en ik. En ook zal ook even in Groningen. Blijven. Dat je, mag niet overmeld blijven. Nee, want anders krijgt u weer last met de Rijksuniversiteit Groningen. Zo dus is het niet leuk, vindt u. De rug. En dan kan je dan op. Dat, Dat is niet goed. goed. Meneer Bedolski, uh, welkom sinds 2006. Bestuursvoorzitter van Boskalis, voluit. Koninklijke Boskalis, Westminster. Uh, u bent een kralenreiger geworden. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid uh, van baggeraar... tot een, uh, een maritiem dienstverlener. Uh, u noemt dat zelf een natte aannemer altijd. En u wil de grootste natte aannemer worden. Smitten overgenomen recent. Dokwijs uit Breda. Daar vertrekken ze ook. Ja, uh, en deze week werd bekend dat u een hele mooie... forse klus heeft binnengehaald in Rusland. Het uitbaggeren van de Bronka haven in sint Petersburg. Een deal van 130 miljoen euro. Heeft het geholpen dat je dan Berdowski heet, of niet? Nou, anders dan veel mensen denken is Berdowski niet Russisch, maar Pools. Mm -hmm. uh, en de verhouding tussen Polen en Russen... laat zich redelijk vergelijken met die tussen uh, Hollanders en Duitsers. Uh, mm -hmm. Dat is van de andere kant wellicht wat minder. Maar nee, ik nee, uh, moet het ook niet romantiseren... dat ik daar persoonlijk uh, voortdurend achteraan jaag. Daar hebben we natuurlijk een hele grote organisatie voor. En mijn naam is daar, uh, kan ik echt uh, wel van uitgaan... is daar niet van, uh, van invloed geweest. Nee. Maar wel een mooie deal. En het leuke is, dit is een vervolg eigenlijk... op een, iets wat u eerder deed al daar, hè? Ja, het, het aardige is, is dat... Uh, Kijk, wij zijn uh, al jaren geleden betrokken geweest bij uh, de Dam in mm -hmm. uh, Sint-Petersburg. Die wij meehelpen hebben geholpen te sluiten. Uh, uit die periode, want we hadden toen zand nodig, uh, is een zandconcessie overgebleven. Die wij bij de haven van Sint-Petersburg hadden samen een partner. Uh, en voor deze bronka, het is eigenlijk een, een container die aangelegd wordt. Uh, hadden ze als eerste goed zand nodig. Want mm -hmm. je kan het materiaal wat je uitbaggert daar niet voor gebruiken. Oké, okay, want het is te ja, ja, dat is inderdaad niet van de kwaliteit... dat je daar stabiele ondergrond van kunt maken. Oké, okay, dus een papperige ondergrond, zeg maar, onbetrouwbare, instabiele ondergrond. Dus ja. je moet echt mooi zand hebben, zoals we dat op de Tweede Maasvlakte hebben. Mm -hmm. Dat geeft de beste stabiliteit, ook voor het plaatsen van containerkranen, et cetera. Nou, wij hadden zo'n concessie, ze waren op zoek naar zand. Uh, dus we hebben van de zomer als eerste eigenlijk het contract getekend... getekend voor die zandlevering. Ja. Uh, ja En vervolgens, als je dan zand hebt, ga je ook kijken... of je een, een kanaal kunt krijgen en een draaibassin. Uh, en daar zijn we vervolgens in de, in de race uh, geraakt. Nou ja, dat hebben we inderdaad uh, deze week binnen kunnen slepen. Ja, ben hartstikke blij En Geen Russische partners, want die zijn er ook. Uh, uh, en dan een Nederlands bedrijf wat aangesteld wordt. Dat is een hele eer, heb ik aan. Ja, maar er zijn niet zoveel Russische baggeraars. Mm -hmm. hè? Dus als je kijkt naar het materieel, ma, materieel is dat eigenlijk doorslaggevend. Juist. Uh, en daar heb je gewoon een groot uh, uh, voordeel. Ja. In april van het jaar nog even naar die overname van Dockwise. Dat is, dat is uh, toen gerealiseerd. Hoe gaat het met de integratie? Ja, dat loopt eigenlijk uh, voorspoedig. Het eerste wat je dan doet is een plan maken van... Uh, wat willen we eigenlijk in de markt bereiken? Hè? Want we mm -hmm. kijken altijd van buiten naar binnen. En hoe kunnen we ons het beste organiseren? Je kijkt natuurlijk ook naar uh, mogelijkheden voor, uh, voor kostensynergieën. Dus we hebben een plan gemaakt. Eerste stap in dat plan gezet. Met elkaar geconcludeerd dat het goed is... om de beide organisaties ook fysiek te integreren. Mm -hmm. Dat hebben we met, uh, uh, met Smit ook gedaan. Uh, dan heb je wel wat extra huisvesting nodig. Eind volgend jaar is dat gereed. Uh, en dan zullen we ook... Uh, de Mensen van Dokwijs die nu nog in Rotterdam zitten... en hoofdzakelijke Breda... die zullen we dan allemaal gaan, gaan overbrengen naar Papendrecht. Ja. En dan zijn we met z'n allen ge gecentraliseerd op, op die locatie. Gezellig. In één groot pand met z'n allen in Papendrecht. Zeer gezellig. <laughs> Even van de 123 miljoen euro winst die jullie gemaakt hebben... het afgelopen half jaar. 15 miljoen verrekening van Dokwijs. Is dat, is dat goed? Is er genoeg? Uh, ja, je moet, moet daarbij wel rekenen. Die 15 miljoen slaat eigenlijk op het tweede kwartaal. Want het eerste kwartaal hebben we nog niet... Hè, toen hadden we Dokwijs ja. niet... hebben we Dokwijs ook nog niet kunnen consolideren. Dus het is de consolidatie van één kwartaal. Uh, en als je dat een beetje projecteert naar uh, wat we dan nou voor de rest van het jaar verwachten... Mm -hmm. en een beetje opstapt naar volgend jaar... ligt dat geheel in de bandbreedte wat we eigenlijk voor ogen hadden... toen we de acquisitie in gang zetten. En Precies, maar dat, dat doe je met een doel. Dat moet uiteindelijk wel wat uitkomen. Levert dit inderdaad genoeg op, die overname met van, van Dogwise? Hebben jullie daarmee de verbreding kunnen vinden... in wat je doet als maritiem dienstverlener? Nou ja, wat, er zitten altijd een paar elementen aan. Hè. Dus aan de ene kant, je hebt je financiële modellen. Hè. Want je, je doet een forse investering, 1,3 miljard. Ja. En dat wil je terugverdienen. Ja. Uh, dat doe je over een aantal jaren. Voor ons is het met name zeg maar, de bedrijfsresultaten. EBITDA is daar zeer bepalend in. Dat volgen we goed. Dat is de hoeveelheid cash die we dan genereren. En die moeten een bepaalde bepaalde hoeveelheid tijd uh, de investering terugverdienen. Um, anderzijds kijk je natuurlijk, want doe je het met name voor uh, naar de strategische uh, synergie, hè, met name de markt -synergie ja. die, die je kunt realiseren. Als ik zie, in de afgelopen maanden, hoe enthousiast teams in de markt aan de gang zijn gegaan uh, om de kansen die er liggen om in gezamenlijkheid activiteiten aan te bieden om die kansen op te pakken. Mm -hmm. En dat we nu uh, uh, op dit moment hè, bij zo'n vijf uh, grote aanbestedingen betrokken zijn, waar we in gezamenlijkheid diensten aanbieden... Uh, waar de teams zeer nauw met elkaar uh, samenwerken. Nou, dan zeg ik van... dan is er in een hele korte tijd heel veel moois bereikt. Ja, en op elkaar gezet heeft u toch uh, toch goed. We gaan dat straks uitgebreid verder opbouwen, want we willen, ook een, een uh, visie op de toekomst uiteraard hebben. Nou, over visie op de toekomst gesproken... deze week krijgen we de Algemene Politieke Beschouwingen. CBS <lacht> kwam met cijfers Lex Hoogduin. Uh, uh, de Bank uh, uh, liep wat uh, imago-herstel op dit keer. Dat was ook wel weer prettig. De ISF-zaak is, is voor elkaar... Uh, uh, ja, uh, niet tekortgeschoten in het toestel. U bent ook directeur van de Nederlandse Bank. De uitspraak van het Hof van Amsterdam. Dat zich uitsprak in hoger beroep in die zaak. De zaak was aangespannen door die gedupeerde ISAFE-spaarders. Opgelucht dat het, uh, dat het zo, uh, zo loopt? Uh, ja, uh, overigens moet ik zeggen dat in die periode van ISAFE was ik niet bij de Nederlandse nee. Bank. Dus ik uh, spreek uh, zeg maar uh, niet als, als voormalig nee, uh, toezichthouder daar. Wat, wat, wat de rechtbank heeft vastgesteld is dat uh, inderdaad. Uh, de Nederlandse bank uh, in redelijkheid uh, had, had kunnen handelen... zoals ze zoals heeft uh, gehandeld. Ja. En dat is inderdaad belangrijk voor eventuele aansprakelijkheden. Dat neemt niet weg dat dan altijd nog de vraag uh, er is... en die is al uitgebreid in het verleden beantwoord... Hadden bepaalde dingen niet anders gekund. Ja. Uh, en, en daar heeft de Nederlandse bank zelf... Uh, uit die ijszaak uh, uh, zaak heeft een aantal lessen getrokken, uh, heel uiteenlopend... die je misschien allemaal kunt samenvatten... Uh, onder de uh, dichter op de bal zitten... Uh, en zaken ook beter vast, uh, vastleggen. Maar dat was, dat was al, al lang gebeurd. Ja. Hier ging het om echt een juridische Precies, aansprakelijkheid. Precies, dit was een pure aansprakelijkheid. En die spaarders lijken in ieder geval wel... Uh, uh, uiteindelijk uit de brand te komen. De totale schuld, 1,4 miljard. Er is nu 57 van terugbetaald. Nu weer een tranche van 77 miljoen. Komt het uiteindelijk goed? Ja, dat, dat durf ik gezegd, gezegd. Ik hoop het uiteraard. Het uh, uit, nee, ik durf, ja. durf dat... Dat is heel moeilijk voor mij om dat, dat precies te zeggen. Maar we gaan in ieder geval de goede kant op. Dat is, uh, precies, dat is er, is, er is wat terug. Dat is wel belangrijk, ja. ja. Dan even naar het dat, dat, dat CBS. Dat moet u als, als uh, uh, hoogderen monetair economie toch ook wel wat doen. Hè? Deze week zien we dat, uh, dat de cijfers van het CBS over onze economie... zeggen dat hij gekrompen is met 0,1% in het tweede kwartaal. Terwijl we rekenen op 0,2%. Uh, positief dat de krimp minder groot is? Of is het toch uiteindelijk slecht nieuws dat we nog steeds krimpen? Ja, ik denk dat er nog steeds krimpen is. Dat is, is geen goed nieuws. Nee. Uh, maar dat is, dat is achteruitkijkend. Uh, mm -hmm. Je kunt veel beter proberen uh, vooruit uh, te kijken. Uh, en dat, dat doe ik dan maar, ja. uh, maar liever, zeg maar. Maar met enige positivisme kijkt u naar voren, of niet? Nou ja, ik denk dat er... Uh, ja en nee. <laughs> uh, dat dat, dat, het nee is, we gaan het straks nog over de, de politieke beschouwingen ja, uh, hebben. En dat doet mij een beetje aarzelen om altijd te, al te positief altijd. Uh, te zijn. Maar ik zie, kijk, de economie, als je gewoon kijkt naar de omgeving om ons heen, dan zie je dat in de wereldeconomie en in de landen om ons heen, ja, het zie je dat uh, herstel wel, wel komen en daar gaan we ongetwijfeld van mee, uh, mee profiteren. Maar we hebben ons he eigen huiswerk uh, te maken. En ja. uh, ik zou veel enthousiaster uh, ja op uw vraag hebben geantwoord uh, als we als ik daar positief ja. over kon dus. nou, zijn. Laten we meteen maar even gaan naar het, het weekoverzicht. Want dan gaan we het hebben over die politieke beschouwingen. Weekoverzicht. Weekoverzicht. En twee dagen vechten in de Kamer was het. De week van de algemene politieke beschouwing. Waarbij CDA-fractievoorzitter Buma... zijn vinger meteen op de zere plek legde. Dat Nederland hard geraakt wordt door een wereldwijde crisis... dat is met onze open economie onvermijdelijk. Maar dat Nederland er niet uitkomt, is dat niet. En de zoektocht naar de weg uit de crisis wordt nu dus voortgezet in de achterkamertjes. Het kabinet heeft geen strobreed toegegeven. Misschien hebben ze nog iets van de tips die ING-topman Jan Homme... bij zijn afscheid deze week meegaf. Ik denk dat er plannen gemaakt moeten worden om echt de overheidsuitgaven... echt aan te pakken. Ik denk dat we echt naar een arbeidsmarkt moeten... waar meer rust, meer zekerheid is ook voor mensen... En dan de hele pensioenstelsel zal toch nog een keer goed bekeken moeten worden. Ja, dat zei Jan Homme. En je hoort dat hij moe is. Man heeft als een kluizenaar geleefd de afgelopen jaren in zijn appartement in Amsterdam. Zo schrijft hij vandaag in de telegraaf in een interview waar, uh, Over energie gesproken. Ser, uh, voorzitter, wie bedraaier moet het energieakkoord proberen te redden? Want de plannen om kolencentrales te sluiten... die stuiten op verzet van de autoriteit Consument en Markt. We hebben onderzocht of de voordelen... Uh... Afspraken in termen van milieu of die opwegen tegen de nadelen in termen van hogere prijs voor de consument. We moeten concluderen dat, dat niet het geval is. En dat betekent dat de kosten het toch misschien gaan winnen van het milieu. Maar volgens de betrokken partij is er niets aan de hand. Het energieakkoord wordt gewoon uitgevoerd en de kolencentrales gaan gewoon dicht. Wat ook dicht kan zijn de reisbureaus van OWAT. OWAT een ramp zou je bijna zeggen. Getroffen door teruglopende verkoop heeft het familiebedrijf deze week faillissement aangevraagd. En de directeur, Julius Terhaar, is er kapot van. Die zit in een afschuwelijke achtbaan in de afgelopen periode waar die bank onder ons heeft meegenomen, uh, dat, is, dat is bijna onmenselijk. Door het faillissement zitten nu 10.000 Nederlanders vast op hun vakantieadres... moeten daar cash betalen, komen slecht terug uit Turkije... of zitten vast in het herfst in Nederland met een ticket waar ze niks meer kunnen. Dan naar DSM. En van het faillissement zeker geen sprake... maar er werd deze week wel een winstwaarschuwing afgegeven. Het bedrijf werd afgestraft op de beurs, maar, zegt CEO Vijker maar er is niks aan de hand, in tegendeel. Door middel van innovatie, door middel van duurzame producten die we op de markt zetten... Er worden van gebruik te maken van de groei van die snel opkomende economieën... Uh, hier en daar wat kleine acquisities, maar DSM zal de komende jaren groeien. Kijk, en die bevestiging en garantie hebben wij nu van Maar De kapitaaltekorten van banken dalen steeds verder. Zo blijkt het onderzoek onder de ruim 100 grootste banken ter wereld. En dat is goed nieuws, hoewel hoogleraar Harold Benink heeft een kanttekening. Een deel van de vooruitgang die vandaag wordt gerapporteerd... kan natuurlijk weer te niet worden gedaan... Uh, als er een strenge stresstest van de ECB plaatsvindt. En nog even naar de sport. Nou ja, uh, naar Ajax. Het beursfronteerde Ajax uh, zegt ook uiteraard... dat financieel succes van belang is naast sportief succes. Het gaat goed. 8 miljoen euro winst gemaakt. Maar succes in sportieve zin is niet te koop. Weet CFO Jeroen Slop. Ajax kiest er nou eenmaal voor spelers zelf op te leiden... en daar um, rendement uit te halen en daar sportieve resultaten mee te halen. En dat past niet bij dat je grote bedragen in uh, spelers gaat investeren. Nee, nou, laten we één ding zeggen. Dat kunnen ze ook niet. Want Messi en Nijmaar zijn eenvoudigweg onbetaalbaar voor Amsterdam. Uh, uh, de Champions League blijven spelen. Dat is dan wel weer handig... en af en toe probeer je iets te winnen. Nog even naar dit. Cookie! Say hello, Cookie. Oh, yeah, that very sweet pet. Ja, dat is het Cookie Monster, zoals u wellicht weet. Maar ook Google is gek op cookies. De internetgigant vierde deze week zijn 15e verjaardag en presenteerde plannen voor alternatieve cookies. Weekoverzicht, weekoverzicht. Tot zover het weekoverzicht in de studio. Peter Berloski, bestuursvoorzitter van Maritiem Dienstverlener Boskalis... en Lex hoogduin hoogleraar Monetaire Economie... aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Laten we die niet onvermeld laten bij deze. Kapitaaltekort. Ja, we hoorden het net al. Eh, van de grote banken zijn verder gedaald. De 101, 101 grootste banken ter wereld... hebben in totaal 115 miljard euro aan extra kapitaal moeten aantrekken... om de buffers op niveau te krijgen. Dat geldt ook voor Nederlandse banken. Bijna 83 miljard euro minder, overigens, dan in 2012. Wereldwijd vorig jaar totaal netto winst van 419 miljard gehaald, meneer Hoogduin. Uh, gaat het goed? Is het een gezonde sector die wat meer uh, kan? Ik denk dat het, het gaat de goede kant, de goede kant op. Uh -huh. uh, er zijn, na de crisis zijn, uh, er, zijn er nieuwe regels ja. voor het totale uh, benodigde kapitaal uh, tot stand gekomen. Die worden geleidelijk nu uh, ingevoerd en de tekorten ten opzichte van waar je uiteindelijk heen uh, moet nemen af. En als ja. je dan dat bedrag hoort wat er nog over is... en je vergelijkt dat met de winst die jaarlijks wordt uh, gemaakt... Ja, dan dat moet dat behapbaar zijn om dat op redelijke ja. termijn uh, in orde uh, te brengen. Uh -huh. Zou dat ook betekenen dat er wat meer ruimte komt voor banken... om wat speels weer om te gaan met bijvoorbeeld kredietvragen uit de markt? Dat zou op zichzelf uh, moeten, uh, moeten kunnen. Hoewel ik uh, ook denk dat uh, het verband tussen uh, meer kapitaal aantrekken... en uh, de kredietverlening wordt wel eens overdreven... Uh -huh. uh, het is niet zo dat één uh, op één, als je meer kapitaal moet aanbrengen, dat je Dat, dat je meer krediet uit mindere kredietverlening ja. moet, uh, moet halen. Maar ja. het is in ieder geval. Ook hier is het weer in ieder geval goed. Het draagt, gaat draagt de goede kant op. Ja. Zeg maar. Toch, ik weet niet of u dat interview gelezen heeft met Jan Hommel vandaag. De scheidende bestuursvoorzitter van ING. Uh, het verzekeringsbedrijf gaat keurig naar de beurs. Hij laat het mooi achter. En hij zegt wel: binnen een klein bedrijf. Uh, wij kunnen in principe best kredieten verlenen. Alleen die businessplannen van de jongens zijn zo waardeloos. Is dat nou waar? Of zegt u: van ja dat is eigenlijk een beetje de makkelijke weg van de bankier. om uh, risico te kunnen verhullen in, uh, in mooie woorden? Nee, ik denk, ik denk dat, dat wel, hij uh, wel gelijk heeft. Uh, ik denk dat in de, in de aanloop naar de, naar de crisis uh, we in Nederland uh, en, en Nederlandse banken ja, ook wat ruimhartig zijn geweest uh, in, de, uh, in de hypotheekmarkt. Maar ja. ook voor het midden-, en, uh, en, midden en kleinbedrijf, dat daar eigenlijk wel kredieten zijn verstrekt die hm. ja, eigenlijk Ach, de, het de, de, te weinig rente uh, in rekening brengen. Daarna is de Nederlandse economie. Het is aan het kwak kwak kwak kwakkelen en krimpen uh, gegaan. Ja, Dat op zichzelf verslechtert de balansen van het midden- en kleinbedrijf maar, uh, weer. Dus heel veel goede uh, projecten zullen er op dit moment niet worden aangeboden. De, de financieringsvraag die er is zal heel vaak uh, zijn. Het, het, het overbruggingsfinanciering, ja. verliesfinanciering. Uh, en dat banken daar nu voorzichtig in zijn. Is wat we allemaal van zijn vragen hebben. Ja, maar maar we zijn ze niet een beetje doorgeslagen ook, meneer Medovski? Als we kijken naar de, de reactie van banken op dit moment. Op, op dit soort dingen. Ook indachtig de woorden van Holme vandaag. Nou, het is misschien iets te kort uh, door de bocht om dat aan de kwaliteit van businessplannen te, te wijten. Ja. Wat je natuurlijk wel ziet is dat er ook sectoren zijn die het echt moeilijk hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, een bank heeft natuurlijk een, een duidelijke zorgplicht. Uh, dat een bank ook heel alert is, zeker in die sectoren. Als je bijvoorbeeld uh, retail, automotive in Nederland ziet, uh, daar is een grote consolidatieslag gaande. Nou, ik denk dat dat positief is enerzijds, maar anderzijds uh, er zijn nogal wat dealers die natuurlijk te groot, grote problemen ja. hebben. Het ja. nek uitgestoken vastgoed, et cetera. Nou, dat banken terughoudend zijn in dit soort sectoren. En zo kan ik er nogal een paar aanwijzen, zeker ook in de retail. Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Absoluut. Lijkt absoluut. me verstandig. Is het niet zo dat banken veel meer customized zouden moeten kijken? Niet alleen maar naar sectoren. Hè? Daar zijn prachtige missies over. Maar gewoon één op één een is moeten leren dat ze weer in gesprek komen... met zo'n MKB-ondernemer. En dan weten en voelen wat hij doet. Daar heeft zo'n businessplan natuurlijk wel uh, uh, zin bij. Hè? Ja, maar ik denk ook niet dat je kan stellen dat er nergens geld beschikbaar is. Ik denk dat er, uh, dat er kritisch mee wordt, wordt omgegaan. En nogmaals, hè, we zijn... Juist omdat banken niet kriti kritisch genoeg waren... in een heleboel problemen geraakt. Dus ja, ik, ik vind onderliggend dat er kritisch gekeken wordt naar, naar plannen... vind ik goed. Mm -hmm. uh, en er is voor, uh, voor een goed plan is er ook al het geld te vinden, volgens mij. Ja. We gaan even mooi, mooi naadloos naar de concurrentiepositie. We hadden dat niet in het weekoverzicht, maar uh, wat blijkt... Nederland is een paar weken geleden uit de top 5 van de meest concurrerende landen gevallen. En nu heeft de Europese Commissie zijn zorgen uit... over de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Want, zegt de Commissie, een toenemend tekort... Technische deskundigheid is gevaarlijk voor onze economische groei. U zit in die technische, hoe klopt dit wat de Europese Commissie zegt? Ja, het klopt en het klopt al vijf jaar. En dan zijn er van die barometers... Uh, waar je dan ene keer op vijf en dan op zes staat en dergelijke. Dus allemaal in mijn ogen nogal subjectief hmm. onderliggend zijn. Het trends waar we natuurlijk al veel langer mee te maken hebben. Uh, en die wel een keer gekeerd moeten worden. En dan kun je altijd zeggen van ja, nou, je gaat nu een grens over. Maar bijvoorbeeld technisch personeel. Ja, het is waar. Uh, het is moeilijk om een goed geschoold technisch personeel te komen. Goed nieuws dat je ziet dat TU's op dit moment... een hogere instroom weer van, van leerlingen kennen... Veel grotere zorg zit natuurlijk in het, in het beroepsonderwijs. Uh, zeker ook ja. laar, midden- en, en lager beroepsonderwijs. Mm -hmm. Want daar is de instroom en de kwaliteit natuurlijk echt een probleem. Ja, en dat, uh, daar zullen we met elkaar, en Duitsland wordt wel eens als voorbeeld genoemd... maar daar zullen we echt met elkaar een inspanning moeten leveren om dat te keren. Met elkaar, hoe, hoe, hoe zien we dat? We zien ook private uh, uh, initiatieven op dit moment. IJsse Callen bijvoorbeeld heeft, uh, he, dat is een, een, een, een collega bedrijf... kun je het bijna noemen, nou, leverancier. Voor leverancier voor jullie, ja. precies. He, die trekken mensen aan. En leiden ze zelf op, omdat ze eenvoudigweg geen mensen, geen technisch geschoold personeel uit de markt kunnen halen. Is dat de weg naar voren, of moeten we toch maar weer naar de overheid kijken die met een onderwijsportefeuille wat meer moet, moet gaan doen? Nou ja, kijk, ook hier zie je weer dat grote bedrijven natuurlijk makkelijker in staat zijn om het probleem zelf aan te pakken. Ja. En wij doen dat ook. Wij kennen traineeships. Er zijn bepaalde uh, groepen van technici die wij in Nederland niet meer kunnen vinden. Daar gaan we voor naar Engeland, daar gaan we voor naar Frankrijk. De laatste tijd steeds meer ook naar Spanje, waar goed aanbod is. He, dus wij verleggen wat dat. Wat betreft wat makkelijker uh, de aandacht in de arbeidsmarkt. Dat is ook dat, is natuurlijk weer voor kleinere bedrijven ja. is dat veel lastiger. En die zijn echt aangewezen op wat er uit het, het Nederlands onderwijssysteem ja. komt. Ja. Is dat inderdaad een weg naar voren? Uh, investeren in dat, in dat stukje technische onderwerpen in de hoogte? Nou, nou, ben, uh, u stelde de vraag: van uh, moet, het, uh, moet de private sector het zelf oplossen? Of, los, of ja. moet het weer vooral van de overheid uh, komen? Het antwoord ligt zoals altijd een beetje in het midden. Maar ik zou toch meer benadrukken dat gewoon de arbeidsmarkt zelf zo moet zijn ingericht dat het een signaal is om wat met elkaar te gaan, te gaan oplossen. En ja, je hebt vaker, vaker dat soort situaties als je trends doortrekt, dat je ergens tekorten ziet, ja. ziet ontstaan. Maar dat is nou juist dan vaak een signaal dat, dat uh, prijzen omhoog gaan. En dan gaat de arbeidsmarkt gaat, gaat reageren en gaat het aanpassen. En dat, dat zou hier toch ook het belangrijkste element moeten uh, zijn. Ja niet voor dat de overheid heel precies gaat bepalen ja. hoeveel Technici, hoeveel economen, hoeveel juristen erop allemaal te gaan op, te opleiden. Ja, ja, precies. We hebben tenslotte een participatiesamenleving. Dus we moeten het allemaal een beetje meer zelf doen. Hè. Dat is wel het, wel het idee. ja, geldt ja. ook hiervoor. Even naar het producentenvertrouwen. Dat is volgens het CBS gedaald. Afgelopen vier maanden was dat juist een cijfer wat steeg. En dan gaat het om het vertrouwen van ondernemers in de industrie. We worden elke week overspoeld met die indicatoren. Ik hoorde net ook tussen de regels door. Meneer Berdovski zei, ja, het is vijf jaar mee. Het is allemaal mooi, maar concurrentiepositie. Het is eigenlijk een beetje geklets. Um, Welke waarden moeten we aan het producentenvertrouwen hechten? We nou, niet, niet moeten niet, niet overreageren op dagkoersen en ook niet op, op maandkoersen. Mm -hmm. Kijk, als je een trend naar beneden zou hebben, dat is, dat is natuurlijk niet goed. En we zijn op hele lage niveaus terechtgekomen. Maar er was de, de laatste maanden was er een geleidelijk herstel zichtbaar. Ja. En ik denk dat ja, als die, de, de wereldeconomie blijft aantrekken, zoals het, waar het nu op lijkt. Dan gaat het producentenvertrouwen komt er wel weer, weer achter aan. En waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, is... Uh, ja, hoe, is hoe structureel ziet dat bedrijfsleven er, uh, eruit? Heeft dat bedrijfsleven structureel voldoende ruimte... om zich te kunnen, te kunnen ontplooien? Wat Jan Hommel er straks zei, ja. uh, moet je eigenlijk in Nederland niet... naar een situatie dat de overheid echt een aantal stappen terug gaat... met zijn uitgaven, wat dan ruimte creëert... Ik geloof niet dat hij dat zei, maar dat zeg ik dan... om lasten te verlichten en um, zowel ruimte te geven aan... De, aan de burger, maar ook aan, aan bedrijven, om daar activiteiten ja. te ontplooien en die participatiemaatschappij ook echt vorm te, uh, ja, ja. te geven. Dat gaat niet automatisch. Ja, maar Er wordt ook geniveleerd natuurlijk. Hè. Dat is een <lacht> heel ander geval. Ja. Uh, nog eventjes, meneer Bedowski, naar die, dat, dat producentenvertrouwen. Dat was wel interessant, want je ziet dus inderdaad dat dat afneemt. Met name vrees men voor orderportefeuilles. Uh, bij jullie gaat het lekker, je orderportefeuille zit goed vol, het loopt goed. Wat is nou, is dat concreet aan te geven wat u dan anders doet dan de rest? Nou ja, wat, wat voor ons anders geldt... is dat wij niet gebonden zijn aan Nederland... niet gebonden zijn aan Europa. En wij werken in 75 landen over de wereld. Ja. Uh, en wij hebben dus inderdaad de luxe... dat we naar de plekken kunnen gaan... waar in ieder geval activiteit is. En als je op wereldschaal kijkt... dan zijn er natuurlijk hele grote verschillen... Ja. Uh, in economische activiteit. Ja. Uh, en dan zitten wij nog een keer in infrastructuur. Zijn er zijn ook nog grote verschillen in de infrastructuurbehoeften. Dus wij kunnen inspelen... zo'n klus als in Rusland is daar een voorbeeld van. Ja, er is een grote behoefte nog altijd in Rusland... Rusland dan infrastructuur. Ja. Uh, we zijn in een grote klus in Brazilië bezig. Daar geldt hetzelfde voor. Ja, dat zijn voor ons op dit moment hele belangrijke gebieden in de wereld. Nee. Uh, in Zuid-Europa komen we op dit moment niet. Dat zal, nee. uh, zal niet verbazen. Nee, precies. Uh, dus wij kunnen het werk een beetje volgen. Ja, dat is mooi. We gaan naar de column heren. Die komt van de hand van Peter Paul de Vries. De oprichter van de investeringsmaatschappij valu Beste luisteraar. Laat ik beginnen met waar ik het niet over wil hebben. De algemene beschouwingen. Al dat gedraai. Ik heb liever specifieke beschouwingen. Waar ik het ook niet over wil hebben is de participatiesamenleving... of de participatiemaatschappij. Veljeet de afgelopen woensdag haar vijf jaar bestaan. En vijf jaar begonnen we als, jawel, participatiemaatschappij. Dus Mark, Diederik, Lodewijk en Halbe... als je meer wil weten over een participatiemaatschappij, gewoon bellen. Specifiek irriteer ik me aan verspilling van de overheidsgelden. Aan het feit dat consultants worden ingehuurd voor een ton per twee maanden... Dat 100 miljoen overheidsgeld wordt gestoken in een megalomaan Rotterdam schip. Dat managers in de zorg en bij woningbouwcorporaties meer verdienen dan de minister-president. Dat ze zich vergelijken met managers uit het bedrijfsleven terwijl ze 0,0 risico lopen. Dat er voor miljoenen wordt gefraudeerd met pgb's en hetzelfde met subsidies. Dat er 300 miljoen verdwijnt in de bodemloze put die Vira heet. En dat we miljarden besteden aan de JSF die steeds duurder wordt en nog talloze gebreken heeft. Oh ja. Dat mag ik niet zeggen. We besteden hetzelfde bedrag... maar we krijgen er steeds minder vliegtuigen voor. En zo hebben we een overheid die tegenover de Rekenkamer... een belangrijk deel van de uitgaven niet kan verantwoorden. En als het een bedrijf was, dan kreeg de Nederlandse staat... geen goedkeurende verklaring van de accountant... en van de aandeelhouders geen discharge. Dus pas eerst op je eigen uitgaven voordat je lasten verzwaart. Maar daarover dus niet. Ik wil het wel hebben over de buurs. U weet dat ik vind dat staatsobligaties belachelijk weinig opleveren nu in Nederland ongeveer 2,2 per jaar, als u geld tien jaar vastzet. En laat dat dan minder zijn dan de inflatie. Dat betekent dus dat als u obligaties koopt... dat u daar over tien jaar minder voor kunt kopen dan nu. En ik zou zeggen, niet doen. De keer zei ze dus overigens wel dat onze staat lekker goedkoop kan lenen. En tegen die achtergrond blijft er geld naar de beurs stromen. Rond de eerwisseling werd de hoos op de aandelenmarkten verklaard door het fenomeen Tina... There's no alternative. En op Borrelse vragen mensen mij bij Glaasje Wijn... hoe het kan dat de beurzen stijgen in een periode van crisis. En u weet voortaan het antwoord. Tina is back. En dat zei Peter Bodevries. En Zijn column is terug te luisteren op onze website. In de studio Peter Badowski, De CEO van Maritieme Dienst Verleden En Lex Hoogduin, hoogleraar Monetaire Economie. Uh, ja, hier Peter Boldervries zegt in zijn column... dat de Nederlandse staat een groot deel van de uitgaven niet kan verantwoorden. Eerst op je eigen uitgaven passen voordat je lasten verzwaart. Ik hoorde dat net u uh, eigenlijk onderschrijven, meneer Hoogduin. Ben je eens dus neem ik aan. Ja, uh, als je gewoon kijkt naar de Nederlandse uh, overheidsuitgaven... Uh, dan hebben we allemaal de indruk dat er de laatste jaren heel sterk is bezuinigd. Uh, maar als je gewoon naar het niveau van de uitgaven kijkt... dat zit al een paar jaar rond de 300 miljard uh, euro. En daarvoor is het, uh, is het steeds uh, gestegen. En uh, ja, ik denk dat we uh, echt voor een keuze staan. Als we met z'n allen echt vinden dat, dat, dat die lastenverzwaringen niet kunnen... en dat je eigenlijk lastenverlichtingen uh, zou moeten hebben... Uh -huh. en je moet tegelijkertijd ook nog een tekort uh, wegwerken... dan kun je alleen maar dat doen als je serieus naar de uitgaven uh, kijkt. Maar dan moet je ook serieus kijken naar programma's van de overheid... en de rol van de, uh, oh. van de overheid. Want dat is de enige manier om dat... Te kunnen financieren. Ja, ik hoor ook net nee schudden, volgens mij. Nee, nee, dit is mij volledig uit hard gegrepen. Ja, dus, dat uh, dat hoopte nee. ik al, ja. ja nee. <laughs> ik denk dat zo, nee, met niet daar nog niet mee eens zijn. Nou, nee, nou. nee, met name. En, en, want ook dan moet je weer kijken binnen de overheidsuitgaven. Uh, welke posten er echt hard groeien. Ik, ik noem het wel eens koekoeksjong in, uh, in het nest. Mm -hmm. en je, hebt er, je hebt er twee hele grote in. De ene is de zorg natuurlijk. en de andere is de sociale voorziening. Ja. Nou, dat zijn koekoeksjongen die door blijven groeien. Ja. En ondertussen worden de andere kuikentjes die erin zitten. die worden iedere keer weer geknipt en geschoren. Uh, en die koekoeksjongen die, uh, die groeien maar die door. Groeien, groeien, ja. En dan heeft de overheid bedacht... als we het, nou het nest vergroten... Uh, dan passen de jongen er ook nog wel in. Lekker. Dus dan gaan we de lasten omhoog... Ja. en dan kunnen we de koekoeksjongeren verder door blijven voeden. Maar je zult een keer natuurlijk echt... naar een fundamentele aanpak moeten gaan... Uh, om met name op het gebied van zorg en sociale voorziening... Ja. Uh, de uitgaven echt onder, uh, onder controle nou, te krijgen. Een prachtige brug lijkt mij om te gaan praten... over de algemene politieke beschouwing. Want daar praten we onder meer over hoe gaan we uh, verder. Uh, de rijksverordening voor 2014 wordt er... Wordt er bezuinigd? Gaan we het nest groter maken? Of gaan we het koelkjong in elkaar slaan? Zes miljard extra bezuinigingen. Waar het nu over gaat, is dat, is, dat, is dat voldoende? Moeten we het doen? Wat doet het met het bedrijfsleven, meneer Madovski? En zit er visie in? Want dat is ook iets, hè? de grote felgehoorde kritiek afgelopen week was. Het is een visieloos verhaal van een visieloos kabinet. Ik vind wel briljant marketing dat u ook praat over zes miljard bezuinigen. Ja. Uh, want bezuinigen is volgens mij kort op overheidsuitgaven. Uh, ja. Als ik bij ons in het bedrijf zou zeggen... jongens, we gaan op de kosten besparen... want we gaan de prijzen van de klanten verhogen. Ja. Uh, dan wordt dat uh, met gejuich ontvangen, uh, intern. Uh, maar de klanten doorgaand zijn daar minder tevreden mee. Ja. Dus ik denk in ieder geval uit elkaar moet houden... waar wordt er nou werkelijk bezuinigd? Ja. Volgens mij op veel te weinig plekken. Is het uh, mij en waar is weer lastenverzwaring? En dat is, denk ik, juist in de huidige situatie... uitermate on, uh, onwenselijk. Ja. Uh, en wat wordt er dan fundamenteel? En binnen die 6 miljard waarover gesproken wordt, echt fundamenteel aangepakt. Hè? Want ja, het is, ook de algemene beschouwingen, u refereerde er al even aan. Uh, uh, het is natuurlijk weer één groot toneel van geneuzel en getreuzel geweest. Maar de echte fundamentele zaken worden niet aangepakt. Nou, en die worden in de achterkamertjes straks behandeld. Meneer Hoogtuin ja. ziet u het ook, 6 miljard bezuinigen. zegt Wadorski is niet. Nee, het is gewoon 6 miljard lastenverzwaring. We gaan, nou, gaan het is, is geen 6 aan. miljard lastenverzwaring. Uh, maar het is, als je het woord bezuinigen, is inderdaad een. een misleidende term op zijn minst ja. ben ik vriendelijk want bezuinigen is als je dat in een bedrijf vraagt u hoorden het net dan is dat dat je inderdaad uitgaven kosten omlaag brengt ja, en hier is het ten opzichte van een groeiend pad minder doen. Ja. Dat is het ene. En het tweede is dat het inderdaad maar... een deel van dat, van dat bedrag... van die 6 miljard... in die categorie past dat de rest lasten, lastenverzwaringen zijn. Ja. Als het gaat om visie... dan vond ik het in de troonrede... vond ik sterk dat er nu inderdaad... het, het algemene onderwerp van de verzorging staat. Op de agenda... werd gezegd. Want ja. ik denk dat daar inderdaad... een, een punt zit dat we met z'n allen de laatste decennia... te veel van de overheid zijn gaan verwachten. Dat er ook te veel mensen... Afhankelijk zijn van de overheid linksom mm -hmm. of, uh, of rechtsom. En dat moet je dus, zou je fundamenteel moeten aanpakken. In combinatie met een aantal uh, terreinen waar, echt, ja, waar, waar, waar we zijn ingehaald door de tijd. Uh, die verouderd zijn. Uh, woningmarkt, zorg, uh, pensioenen. Uh, daar zou je nu echt de stelsels moeten, moeten Modering, aanpassen. Je ja. zou het, het tekort moet uiteindelijk weggewerkt euh, worden. Het gaat niet om of je beneden die drie op enig moment komt... Nee, je moest een, je huisarts boekje gewoon op orde hebben. Zonder tekort. Dus wat je ja. zou moeten doen, naar mijn idee... Zou, je zou die dingen met elkaar moeten combineren... En een langer jaar het programma moeten uitzetten. Dus niet alleen zitten te soepbaten... of je in 2014 uh, die 6 miljard bij elkaar kan, uh, kan schrapen... maar een langer jaar programma waar ja. je naar nul gaat... waar je een aantal andere hervormingen doet... Uh, ja, om Nederland uh, ja. gewoon weer, weer, weer op gang te krijgen. Maar, maar wij zien allemaal dat het partijbelang hier boven het landbelang gaat. Ook weer tijdens deze algemene politieke beschouwingen, toch? ja, nou, dat is, dat is, dan wordt het misschien wel heel filosofisch uh, op, de, op de zaterdagmiddag. <laughs> maar als ik kijk wat er, wat er inderdaad is gebeurd... in het kader van het opbouwen van die bezorgingstaan... dat heeft ook heel belangrijke politieke consequenties, denk ik, gehad. Dat heeft uh, heel erg ertoe geleid dat de politieke partijen... echt belangenbehartigers zijn gaan... Worden. Ja. En, uh, en dat maakt het dus vervolgens heel erg moeilijk... om nog te kijken naar wat het algemeen belang is. Dat maakt het ook heel erg moeilijk als je zegt... van ja eigenlijk willen we van al die afhankelijkheden af... die willen we terugdringen. Want uh, wat je ook doet... elke euro die je probeert echt te bezuinigen... is er wel ergens iemand... Ja, Die, die, die profiteert van die regel. Ja, of profiteert precies. Uh, anderzijds, uh, meneer Werdoski, uh, Ik hoor u net zeggen: Ja, toch, het, het, het gaat om lastenverzwaringen. Dat is sowieso. Anderzijds, de, het, het bedrijfsleven is redelijk uh, uh, er goed van afgekomen. Laten we maar zo zeggen: Wat minder regeldruk, wat minder lastenverzwaringen. Uh, vno W. Uh, wind, bij monden van windjes helpen. Nou, eigenlijk hebben we een goed verhaal uh, ja. voor de kiezer gekregen. Ja, maar ik, ik denk, en dat heeft, daar heeft Wintjes ook een, een hele slimme bijdrage aan mm. uh, geleverd. Want er is natuurlijk. Natuurlijk uh, vanuit het regeringsakkoord uh, en vervolgens zeg maar de, het pad naar de daadwerkelijke uitvoering uh, is, is er natuurlijk uh, gaandeweg steeds meer een deadlock situatie ontstaan voor de regering. Uh, en uh, VNO-NCW is slim geweest om het initiatief te nemen om een, een aantal akkoordjes te gaan sluiten. He, dat was eerst het, uh, het sociaal akkoord, u ja. sprak net al even over het energieakkoord uh, en dat, dat klinkt dan ook... He? verstandig, want we gaan partijen bij elkaar brengen... en we gaan uh -huh. het regelen. En op een hele slimme manier heeft uh, Wientjes daar... Uh, het vacuüm wat er gevallen is benut... Uh, door een aantal zaken, zeker voor werkgevers... Uh, uh, ja, heel slim uh, geregeld uh, te krijgen. Ja. Ja. Nou, dat is vanuit zijn rol, is dat alleszins te verdedigen. En ook voor onze werkgevers is dat positief, zou je kunnen zeggen. Ik zeg met wat meer afstand, op macroniveau, dat het natuurlijk wel twijfelachtig is of dat een rol is die een VNO en zou dienen te spelen. En of er eigenlijk niet een rol voor een regering is weggelegd. En in die zin ben ik het wel met Pechtold eens. Die zegt: van ja, er is toch een beetje een komieke situatie ontstaan. dat op dit moment het land wordt geregeerd door partners. met in de lead. kan je anders concluderen. VNO -NCW. Ja, meneer Hoogduin knikte Ja, ik, ik, ja. ik, ja, ik, ik knikte. Uh, ik kan er misschien nog iets minder van de afstand naar, uh, naar kijken. Dit, dit vind ik inderdaad een uh, probleem wat net is uh, genoemd. Ja. En ik vind een ander probleem dat uh, VNO-NCW... wederom van hun, uit hun belang waarschijnlijk uh, wel begrijpelijk. Maar als ik even weer kijk naar wat ik, wat ik net zei... Ja, wat jij eigenlijk picture. zou willen ja. is... Uh, ja, men heeft, heeft er toch ook wel heel lang een rol gespeeld in het naar voren schuiven, of naar achteren schuiven... hoe je het maar noemen wil, van, van, van aanpassingen. Mm. Um, en dat vind ik niet goed. Nee. En ik vind dus inderdaad dat... Hier, het kabinet moet hier... De, de, de, moet hier de leiding hebben. Ze had in wezen uh, niet, met, niet met de sociale partners moeten gaan praten... maar met een andere partij om een ja. bredere raafvlak uh, te krijgen. Met een programma komen en daar kun je dan inpassen. bepaalde hm. afspraken met de sociale, sociale partners en nu is het andersom Een Beetje gedaan. reverse engineering is uh, ja. Ja. dat. Ja, misschien niet eens engineering. Dat klinkt dat kind te ja, aardig. Weet je, weet je, maar kijken wat er komt. We gaan even naar Rusland. Want ja, We zeiden het al, Moskalis heeft dus een hele mooie klus binnengesleept... Uh, in de haven van Sint-Petersburg. Jullie hebben kantoor in Moskou en Sint-Petersburg volgens mij ook, hè? Ja, een, nou, kantoor is een groot woord. Hè. We hebben 2,5 man in, in Moskou uh, okay. zitten. Dus ja. we hebben inderdaad uh, <laughs> representatie, representatie in Moskou. En, en ja. zelfs dat is nog, uh, nog behoorlijk kostbaar. Okay. Uh, de Moskou, een van de duurste steden ter wereld. Maar we, we zitten wat uitvoeriger in Sint-Petersburg. Ja. Uh, dat heeft daarmee te maken dat je echt een, uh, een werk in uitvoering hebt. Precies, daar is hij het bedam ook. Maar de, we hadden het net even over die emerging markets. Brik, de Briklanden, daar gaat het goed mee. Daar zitten jullie goed, volgens mij. Deze week zegt het IMF dat de Russische economie minder hard groeit... 1,5 procent dit jaar, 3 in 2014... in plaats van de ja, een hogere verwachtingen. Wordt u daar bang van? Denk je dan van... God zie, Dorit, de groei begint af te vlakken. Is dat niet eng? Nou, wat, wat wij met enige regelmaat doen... is een tour de horizon maken van alle projecten die wij wereldwijd zien... Mm -hmm. waar wij in geïnteresseerd zijn. En wij proberen ook zeg maar, onze aandacht een beetje te, te richten... op zogenaamde gebieden waar echt meer activiteit is. Hotspot areas noemen we dat. Nou, mm -hmm. Rusland heeft een paar van dat soort gebieden, ook binnen Rusland nog. En als je daar een aantal jaar vooruit kijkt... dan zul je zien dat zowel rondom Sint-Petersburg... in het Arktische gebied, maar ook in de... In in de, in de Zwarte Zee, dat daar nog uh, behoorlijk wat werk aan zit te komen. op een schaal van vier, vijf jaar. die wij als, uh, als bedrijf. in zeg maar in wel schaal. vinden waar, ja, daar, daar kan ik zeg maar op acteren. wat er over tien jaar gebeurt. daar ja, kan ik op dit dat moment is, toch is, niet zoveel mee. Niet maar, uh, maakt u zich zorgen. als je zo'n schrijver ziet van de IMF. over de landen? Af, nou, ik wil eerst iets zeggen over. Uh, waar, waar ik me juist geen zorgen over maak. waar ik zelfs een beetje blij van word. Like ja. ik, uh, zo zeg, als ik hoor hoe bolschales. Uh, aan te opereren uh, is. Uh, ja ook aangevend, wij gaan, wij gaan naar de plaatsen waar het uh, werk ja. ja, En ik denk ja. dat dat heel belangrijk is... dat, dat het ne hele Nederlandse exporterende bedrijfsleven op die manier opereert. Omdat er een verschuiving gaande is van waar onze groeipolen liggen. Wij zitten natuurlijk heel erg in, uh, in Europa... En hmm. De toekomstige groei is er heel macro naar, kijkt, ligt buiten Europa. Nou, en Pascal is daar uh, oh, al bezig. heel druk mee uh, bezig. Ja. En er, zit, er zullen ongetwijfeld allerlei gebieden zijn uh, waar er ups en downs zullen zijn. In Rusland is er daar uh, een van. Als ik naar de Russische economie uh, kijk, dan is niet zozeer die groei die nu wat terugloopt... is mijn, mijn grootste zorg maar veel meer een structureel inflatieprobleem. Uh, zeg maar het hele juridische kader, de transparantie. Uh, dat, dat, zijn, eh, dat zijn dingen die nog niet, ja. niet perfect zijn, laten we uh, het zo zeggen, en dan ja. kun je. Daar kan je nog precies wat lang... op doen. Dan wil ik toch eventjes naar u, met u naar kijken, meneer Belofsky. Want inderdaad, dat speelt mee: hè. wetgeving, transparantie, maar ook andere uh, zaken. Er is veel kritiek, ook maatschappelijke kritiek. Uh, Greenpeace net uh, uh, de hele crew opgeborgen. Uh, steun aan het Syrisch regime, anti-homo-wetgeving. Hoe kijken jullie daarnaar? Wanneer besluit je ook vanuit een maatschappelijk oogpunt om te zeggen: Nou, we moeten met zo'n land eigenlijk geen zaken doen, dat is niet meer helder. Nou, wij wegen altijd twee dingen voor of we überhaupt naar een land gaan. A, is het er veilig genoeg? Dat is eigenlijk de, de allerbelangrijkste afweging. om ja, basis... je mensen naartoe te sturen? Ja. Absoluut. En een tweede afweging, is het politiek verantwoord om het wel of niet te doen? Nou, daar zijn internationaal duidelijke richtlijnen over. Wat zijn landen waar je niet geacht wordt zaken mee te doen? Daar houden wij ons aan. Ja, en dan heb je er vervolgens natuurlijk, alleen als je in de Tweede Kamer kijk... zijn er natuurlijk alle invalshoeken hoe je naar een land kan kijken... en of het wel of niet ethisch verantwoord is om daar wel of niet actief te zijn. Zeggen ja. We. Ja, dat, dat, dat is, dat is zo'n lastig normatief. Uh, uh, vraagstuk dat wij zeggen van wij houden ons aan internationale richtlijnen we kijken altijd naar het soort werk wat we doen, dat we daar ook niet over de scheef gaan, met andere woorden uh, 40 jaar geleden keek niemand ervan op als je midden in een koraalrif een haven aan zou leggen ja. nou dat zijn dingen die absoluut niet meer kunnen willen op geen enkele manier mee geassocieerd zijn dus ja. we kijken ook echt wel is hetgeen wat we doen, vinden we dat zelf verantwoord. Ja, en wat er verder, zeg maar, binnen een, een gigantisch land als Rusland allemaal wel of niet speelt. Ja, wij zijn in die zin natuurlijk niet de, de, de hoede van de hele wereld. Nee, nee, nee. Anderzijds, we weten dat corruptie een heel belangrijke uh, zaak is in Rusland. Er worden nog wel eens dingen toegestopt. Uh, hoe gaat u daarmee om? Want ik neem aan, als je zaken doet met ambtenaren, dat er wel ge, geacht wordt af en toe een envelopje onder de tafel te verdwijnen. U, u, u weet het, dus u zult het wellicht. Uh, u, dus u kunt het wellicht uitleggen. Maar het, uh, het is. Uh, daar moet je ongelooflijk goed mee oppassen. Ja. He, dus dus uh, er zijn. Zeker naarmate je verder de wereld uh, intrekt. Uh, en het werk verplaatst zich. Het werk verplaatst zich naar uh, moeilijkere landen. Hè. Mm. We zitten veel in Zuid-Amerika. We zitten ja. veel in Afrika. Uh, en in Rusland. Midden-Oosten. Allemaal landen met hun specifieke uitdagingen. Kijk wat er deze week uit Qatar nog naar buiten kwam. Dus daar zitten heel veel van dit soort valkuilen er in dit soort landen. En dat betekent dat je ongelooflijk alert moet zijn mm. uh, op, op jezelf. En en de mensen binnen je organisatie die daar zaken doen. Uh, want voor je het weet ja, is een kleine vergissing uh, gemaakt. En zit je inderdaad vervelend met je vingers tussen de deur. Ja, dus je moet ja. daar heel erg scherp op letten. Ben je MTG 2 zeg ik dan maar even in mee. Nou, dat is denk ik weer een ander issue, maar... <laughs> maar toch, Madoch, we gaan eventjes naar uh, uh, onze wekelijkse boeken aanschuiven. Micha Blok, eindredacteur van TOS in Bedrijf, is aangeschoven met drie nieuwe managementboeken. Die bekijkt ze altijd volgens de ouderwetse uh, methode de pitchen met de achterflap of de binnenflap. Komt u, komt u er goed door, dan verkoopt u boeken, krijgt u aandacht. En redt u het niet om het te verkopen op de achterflap of op de, op de tussenflap, dan is het helaas... Pindakaas. Het is Nietzsche. keihard. Het is keihard. Ik begin met waar een wil is, is succes. Dirk-Jan de Bruin helpt je, zo belooft hij op de achterflap... met het investeren in een sense of excitement. En ik denk dan meteen, Bas, hoe gaat het met jouw sense of excitement? Investeer jij daar wel voldoende in? Nou, elke dag een bakje koffie om mee te beginnen, ja. Te excited, ja. Heel goed. En dan een zin die ik ook heel vaak voorbij hoor komen... is fouten maken moet durf het beste uit jezelf en uit je team te halen. Op de achterflap schrijft auteur Remco van de Drift... Kill your ego, stop met ja. Maar, en gooi je faalangst overboord. Heerlijk zo'n achterflap die het verder lezen overbodig maakt. Precies, want hier staat alles al op. Nou ja, deze week gekozen voor het dikste boek... Zaken doen in de nieuwe economie, geschreven door Marga Hoek. en Dat is een van de Nederlandse boegbeelden voor duurzame ondernemerschap. Directeur van de Groene Zaak. Dat is een vereniging van ondernemers die versnelde verduurzaming willen... van de Nederlandse economie. Het boek gaat over de economie van morgen. En hoe ziet dat nieuwe zaken doen er nou uit... Nou ja, ze zegt de relatie tussen ondernemer en klant verandert. Consumenten nemen diensten af in plaats van producten. Ze kopen licht in plaats van lampen, ze kopen mobiliteit, geen auto, ze kopen warmte, geen ketel. Dus ook na het koopmoment blijft die relatie bestaan. Uh, en daarnaast zegt ze... innovatie vindt steeds minder plaats binnen organisaties... en steeds meer tussen organisaties. Want gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis... levert concurrentievoordeel op. Uh, een voorbeeld is Unilever ontwikkelde samen met honderd uh, wetenschappers... van over de hele wereld... een nieuw waterzuiveringssysteem voor in huis. En dat is een gigantisch succes geworden. Of Starbucks, de Amerikaanse koffiegigant... die op hun website de klanten oproept... hoe kunnen wij onze service uh, verbeteren? En op die manier steeds beter en beter worden. Tot slot zegt ze, ondernemers herstellen de koppeling... tussen geld en de reële waarde daarvan. Ze het motto geld maken met geld, dat is echt helemaal 2012. Daar moeten we gewoon van af. Ze zegt, we gaan het hebben over de trias pecunia. Beperk je financieringsbehoeften. Ga creatieve verbindingen aan die een duurzaam financiële basis leggen. En pas in de laatste instantie vreemd vermogen aanboren. En we moeten van de CFO af, dus de Chief Financial Officer... maar we moeten naar de CVO, de Chief Value Officer... Yeah. <laughs> Peter Wadolsky. <lacht> <lacht> dus zie je gewoon zo meteen bellen van... je hoeft niet meer te komen maandag. We, we gaan de CVO inhuren. Nou, ik, ik, wij, wij, wij, wij lopen in dit soort zaken nooit zo voorop. Dus ik, ik kijk altijd een beetje rustig aan hoe het zich ontwikkelt. Hm. En wat je ervan van kunt leren. En maar geld maar, maakt geld nog steeds hebben jullie. Tof. Ja, wij hebben <lacht> recent toch weer ook met een mooie overname laten zien... dat je met geld ook nog altijd wel waarde kunt creëren. Dus daar, in die zin ben ik het wel, wel eens natuurlijk. Het, uiteindelijk is het doel wat je, wat je naast heeft is waardecreatie. Ja. Um, en dat ook op een duurzame manier te doen. Wij nou, bestaan ruim 100 jaar uh, en, en slagen daar uh, ook voor alle stakeholders uh, zeer behoorlijk in, denk ik. Duidelijk heren, we gaan uh, aan het eind van de uitzending. Misha, dankjewel nog één keer de titel van het boek. Ja, de, uh, de, de Zaken lopperder. doen in de nieuwe economie van Marga Hoek, een uitgave van Kluwer. Mooi zo, dankjewel. Uh, wat gaat er gebeuren maandag uh, op de werkdag van de heren als uh, meest opmerkelijke? Meneer daar. wat gebeurt er maandag? Ik ga maandag uh, naar Groningen toe, uh, een dagje naar de economische faculteit uh -huh. daarmee bezighouden... met de onderwerpen complexiteit en onzekerheid. Complexiteit en onzekerheid. Ja. Dat trekt nog steeds volle zalen met studenten. Nou, in Groningen moet ik daar <lacht> nog mee, uh, mee beginnen. Ik hoop het. Dat uh, gaat ze pas volgend jaar uh, <lacht> bewijzen. We ja. zijn nu al vooral aan het voorbereiden. Oké, okay. voorbereiden. Mooi. Meneer Wedowski, maandag. Wat er? Nee, uur zit ik in Den Haag bij de Rijkscommissie. Rijkscommissie voor Exportkredietfaciliteiten. Belangrijke bijeenkomst. We zijn sinds een ruim half jaar. Dat is een uitvloeisel uit de topsector water. Zijn we met een aantal bedrijven bezig om te proberen een exportfinancieringsfonds uit de grond te trekken. Mm -hmm. Proberen we zeg maar een oplossing te vinden voor het gebrek aan langlopende leningen. die we in Nederland hebben voor exporteurs. Ja. Er zijn velen van dit soort initiatieven. Al, al in het buitenland. Uh, nou, we zijn sinds een, ruim een half jaar bezig... proberen dat op de agenda te zetten. Yes. En proberen dat maanden weer een duwtje te geven. Nou, hartstikke mooi. Heer, ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Lex Hoogtuin, hoogleraar monetaire Economie... aan de Universiteit van Amsterdam en van Groningen. En Peter Bedolski, de bestuursvoorzitter van Boskalis. Na het nieuws van twee uur... de Tros auto Autoshow met Carlo Brandsen en ik en mezelf... We gaan rijden in de nieuwe Range Rover Sport. En dat is best een bakkie. Tot zo. Samen thuis, samen trots.